Gegeven in het paleis van de koning. Alle trouwlustige edelmannen uit de omgeving werden uitgenodigd. Want de koning wilde dat zijn dochter, een zeer mooie prinses... nu eindelijk eens een man zou kiezen. En hij hoopte dat ze die man op het bal zou vinden. Zeg, Edele Edelheer. Heb je wat te drinken, voor?" Me? Wat mag het zijn, Ik heb hier een zoete wijn... Maar misschien houdt u meer van een glaasje bessersap of een glas cornigrade. Of geeft u de voorkeur aan een kostelijke vruchtenbol met perziken en druivensap? Uh, geef maar een, uh, een glaasje appelsieder. Dat treft. Ik heb een gerijpte fles appelsieder uit een zondagjaar. Ah. Mmm. Ah, dat smaakt uitstekend. Nee, heerlijk, sidertje. Het weemelt hier werkelijk van de graven en baronnen. Om van de hertogen en de jonkheren maar niet te spreken. Kijk, die kerel daar. Een baron met een buikje. Een gezette figuur noemen ze dat? Dat, dat. dat lijkt wel een wijnvat. En die daar... Wat een klein kereltje. Ja, die moet nog een boel boterhammetjes eten... ...voor hij zich een echte graaf kan noemen. Ja, het lijkt een klein duimpje wel. En wat loopt daar voor een bleke jongeling? Een jonkheer, edele heer. Drinkt altijd thee bij zijn moeder. Slappe thee, en daarom is hij zo bleek. Een slap, Janus. Die edelman daar, zegt, Die is lang. Die stoot zijn hoofd bijna aan het plafond van de balzaal. Kun je je voorstellen? Een hertog van aanzien. Ja, meneer stoot je hoofd niet. De prinses zal haar keus moeten maken uit al die mannen. Een moeilijke keus, Ach, edele heer. Ja, ze zou mij kunnen kiezen. Hè? Ik ben niet lelijk. Ik, ik ben een jonge koning van een naburig land. Ik, ik heb aanzien. Alleen mijn kin is wat spits. Maar ja, ik heb een prachtige baard en daarom zie je er, er niets van... Ik ben benieuwd of ik een kans maak bij de prinses. De prinses dacht over al die edelieden, al die hertogen en jonkheren... ...precies zoals onze jonge koning. Ze vond ze allemaal lelijk en kon haar keus dus niet maken. Maar ook de jonge koning beviel haar niet. Want toen ze onder diens prachtige baard zijn spitse kin zag, begon ze te lachen. <lacht> Oh, oh, oh. Oh, die, die, die kin is zo spits als de snavel van een lijsterpaard. En dat onder die paard. We, weet je hoe je je noemen zal? Koning lijsterpaard. Vertrouwen met je? Oh, nee, ik denk er niet aan. Het bal was afgelopen. Maar de koning was zo woedend... dat zijn dochter weer geen keus had kunnen maken... dat hij zei... Wat denkt ze wel... Ik zweer dat ze zal trouwen met de eerste, de beste bedelaar die aan de poort komt. Wat hoor ik daar? Een speelman, nedelijk koning. Hij speelt om wat geld, een echte bedelaar. Ha, dat lijkt <laughs> me geschikt echt voor mijn dochter. Zo trouwde de prinses met de bedelaar. Ze moest nu ook bedelen. Daarom kon ze natuurlijk niet in het paleis blijven. Een bedelares in een paleis, dat bestaat immers niet. Ik, ik ben zo ongelukkig. Was ik maar met koning Leisterbaard getrouwd? Ja, was ik. Dan was dit bos van jou geweest en ook dat kasteel daar in de verte. Het is allemaal van koning Leisterbaard. Het, het, het lijkt wel of ik je stem ken. Ja, natuurlijk ken je mijn stem. Ik ben even met zijn man. Kijk, dit hier is mijn huis. Wat een piepklein huis. Nou ja, als ik eerst maar wat te eten heb. Ik heb zo'n honger. Waar is de kok? Huh, een kok, die heb ik niet. Ik ben toch maar een arme speelman. Jij zult ons potje moeten koken. Oh, dat kan ik niet. Er zal niks anders op zitten. Oh, nou, ik zal het proberen. Heeft de dienstmeid het voor nuizel aangemaakt, ah, ik, ik, ik, ik heb geen dienstmeid. Zeg, wat denk jij wel? Dat het geld in mijn rug groeit. Je zult alles zelf moeten doen. En uh, ik heb ook honger. Dus uh, haasje. Zo goed en zo kwaad als het ging, kookte de prinses een maaltje. Ze dekte de tafel en diende het eten op. Eet smakelijk, man. Ja, nou, ik hoop dat het jou en mij lekker zal smaken. Want ik heb trek, hoor. dus even proeven. Uh, uh, uh. Oh, zes, heb jij dat gekookt? Dat lijkt wel... Ah, dat lijkt wel een gekookte weer met slakkenvet. Oh. Wat vreselijk. Omdat ze zo arm waren, moest de prinses een baantje zoeken om geld te verdienen. Ze werd werkster Maar haar tere handen waren niet geschikt om dweil en borstel te hanteren. En iets anders had ze niet geleerd. Ik ben zo ongelukkig. Eh, misschien kun je keukenhulpje worden op het paleis. Dan eh, ben je weer in je oude omgeving. Hè? Dat durf ik niet. Dat ja, zou wel moeten. Anders verhongeren we samen. Als je in de keuken werkt, dan krijg je de volle kost. En voor mij kun je ze nu en dan een pannetje eten meenemen. Ze werkte in de keuken van het paleis. Werd uitgescholden door de kok als ze iets niet goed deed. En ze had diepe rouw dat ze koning Lijsterbaard had afgewezen. Op een dag was er weer een bal in het paleis. De prinses, die zoute krakelingen naar de lakij moest brengen... voor het ronddienen aan de edelieden... keek even om het hoekje van de deur van de balzaal... naar alle pracht en praal. Ze kende dat alles zo goed. En daar... daar zag ze koning Lijsterbaard. Ah, dag. Mooi keukenmeisje. Kom, ik wil met je dansen. Oh, nee. Ik, ik ben maar een keukenmeisje. Ik ben getrouwd met de speelman. De waarheid, Zie je niet wie ik ben? Ja, koning Lijsterbaard. Dat is juist. Maar ik ben ook de speelman. De speelman en koning lijsterbaar zijn dezelfde... Ik heb je alleen een beetje voor de gek gehouden. Omdat je, ja, zo hoogmoedig was hè? en zo trots. Oh, lieve lijsterbaard. Nu ben ik helemaal gelukkig. Ik zal nooit meer zo lelijk doen. Ik heb zo'n spijt. Kom, en dans je dan. En dan, dan vieren we onze bruiloft. Ja, dansen. En ik hoef nooit meer eten te kopen. <laughs> nee hoor, dat doet de kok. En eh, het keukenmeisje brengt het in de eetzaal. He, <laughs>